Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Op de Hogeschool Rotterdam zijn tentamens afgebroken vanwege een vals brandalarm. Vorig jaar gebeurde dat ook al drie keer. Waardoor het brandalarm dit keer afging, is niet duidelijk. Bij eerdere keren bleken de daders studenten die niet hadden geleerd voor hun tentamens. Twee studenten kregen daarvoor een schorsing van een jaar. Premier Rutte en minister Schouten hebben de gesprekken met landbouworganisaties over de stikstofmaatregelen afgebroken. Ze zijn boos over een bericht van een van de deelnemers, de actiegroep Farmers Defence Force. Die zegt in een persbericht sterke signalen te hebben dat het kabinet achter de rug van boeren om met andere partijen gaat onderhandelen. Wie als een Judas, de sectorverraad, zal dat weten, staat in het bericht. Het overleg gaat pas weer verder als er excuses zijn aangeboden aan Rutte en Schouten en de dreigementen worden teruggenomen. De maand januari was wereldwijd de warmste maand ooit. Gemiddeld was het bijna 18 graden warmer dan normaal en daarmee is het vorige record 2016 gebroken. Vooral in het noordoosten van Europa waren de temperaturen erg hoog. Daar werd het op sommige plaatsen wel meer dan 6 graden warmer dan het klimatologisch gemiddelde. Ook in Nederland was het warmer, in januari gemiddeld 6,2 graden en dat is ruim 3 graden hoger dan normaal. Mielrenner Dylan Groenewegen heeft zijn eerste sprint van het seizoen gewonnen. Hij was de snelste in de eerste etappe van de Ronde van Valencia. Groenewegen kwam net iets eerder over de finish dan landgenoot Fabio Jacobsen. Het verschil was een paar centimeter. De Ronde van Valencia duurt nog tot en met zondag. Het weer. Vanavond neemt vanaf de Noordzee de bewolking toe. Vannacht is het in het noorden bewolkt. In het zuiden vriest het. In opklaringen licht. En is er kans op een mistbank. Morgen houdt de bewolking in de noordelijke helft de overhand. Het blijft droog en het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk. Op woensdag in de regio Noord-Holland valt één file op op de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knopen Draasdorp en de aansluiting met de ring, ruim een half uur vertraging. Er staat een auto met pech op de ring van Amsterdam.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 Wat een goed idee? DWK Media voor productpresentaties, bedrijfsfilms, commercials, nieuwsbrieven en meer. www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 CFM, Haarlem, Zandvoort en Omstreken.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 Oh, je rijdt het alvast. Dreamer, natuurlijk. Ja, toch. Wel leuk. Ik like it because I like the groove, It's because I like music a lot. Uh, dance radio. Dance radio. Dance radio. It is fantastic voor Peter de Vries, onze enige echte Serge Ponsard, Out in the Night. Ik heb hem eerlijk gezegd nooit eerder gehoord. Nee, maar hij klinkt goed. Ja toch? Radio. Amsterdam's. Amsterdam's most wanted. Like it's legal? Playing funky tracks, soulful dance, classic grooves. grooves. All day long for free. The Jam of Amsterdam. Dance Radio.